Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Van de Libische overgangsraad, erkend als wettige regering. Volgens waarnemers willen de Russen hun oliebelangen in Libië veilig stellen... nu aan de dictatuur van Gaddafi definitief een einde is gekomen. Rusland zegt dat met belangstelling wordt uitgekeken... naar de hervormingen van de overgangsraad. Steeds meer mensen kunnen hun zorgpremie niet betalen. Zorgverzekeraars krijgen dagelijks honderden verzoeken voor een betalingsregeling... Inmiddels zijn er ruim 300.000 mensen met een gedwongen betalingsregeling. Als iemand een betalingsachterstand van een half jaar heeft, wordt hij aangemeld als wanbetaler bij het college voor zorgverzekeringen. De premie stijgt dan met 30%. Volgens het college loopt het aantal mensen met betalingsproblemen ondanks de strenge regels nog steeds op. Bouwconcern Volker Wessels heeft het eerste half jaar flink meer winst geboekt. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar steeg de winst met ruim 30% naar 24,4 miljoen euro. Door de economische onzekerheid zijn de marktomstandigheden in Nederland en Groot-Brittannië niet verbeterd. Maar dankzij een goed gevulde ordeportefeuille heeft het concern, naar eigen zeggen, geen last van de scherpe prijsenslag op de aanbestedingsmarkt. Een Italiaanse politicus heeft in Zweden drie dagen in de cel gezeten dat hij op straat zijn zoontje een klap gaf. De omstanders hebben toen de politie gebeld. De man was op vakantie in Stockholm. Hij is door als gemeenteraadslid in een stad in Zuid-Italië. Volgende week moet hij voor de rechter komen. In Zweden staat een maximumstraf van twee jaar op het slaan van een kind. In het zuiden van Mexico hebben archeologen een Maya-complex ontdekt van zo'n 2000 jaar oud. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een groot paleis van waaruit een belangrijk Maya-gebied werd bestuurd. De muren van het complex zijn een meter dik. De archeologen hopen door de opgraving weer wat meer te weten te komen over de Maya-cultuur. Het weer wisselend bewolkt langs de noordkust wat regen, vanmiddag zon en overal droog bij maximaal 21 graden. Dit, Dit is Johnson Sahoka van de ANWB. Files in de Randstad staan onder meer op de A1 richting Amsterdam, 3 kilometer bij de Afrit A4 Den Haag Amsterdam, in beide richtingen bij Zoeterwoude staan files van 5 kilometer. A8 naar Amsterdam, 3 kilometer voor knooppunt Koenplein. A9 richting Amstelveen, tussen Beverwijk en Knopend Raasdorp nog 8 kilometer na een ongeluk. Wel zijn de rijstoken weer vrijgegeven. Op de ring Amsterdam de A10, tussen Kadul en Diemen 9 kilometer. A12 Arnhem in de richting Utrecht bij Drieberg. 4. Verderop richting Den Haag bij Zoetermeer 3... en voor Den Haag-Malieveld 4 kilometer. A16 in de richting Rotterdam... voor het knooppunt der de 6. En op de A20 richting Gouda... voor het knooppunt der de 3 kilometer. En op de rijbaan naar Hoek van Holland... staat 4 kilometer bij Rotterdam Centrum. A27 Almere in de richting Utrecht... voor Utrecht Noord 3 kilometer. En vanuit Almere naar Utrecht... daar staat bij Beeltoven 3. A28 Zwolle richting Amersfoort...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 personality, charm, personality, love, and personality, love. and plus oh. you got a brand so over, over, and over, over, and over. over, oh I'll be a all for you, over, over, now over En we zijn weer terug, over en over. Oftewel personality... Hm. Ondertussen is uh, aangeschoven uh, burgemeester Nick Meijer, onze burgemeester van Zandvoort. Welkom, meneer ja. Meijer. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nog steeds hè. Ja. Nou, net van vakantie en het gedonde begint alweer. Ja, is het zo? Het was wel slecht weer gisteren, maar nou, voor de rest van de week vond ik het redelijk uh, mega en meenvol. Het donderde en bliksem ja, hè, Ja, het kwam overal uit. En het ja, blijft een ja. politicus. <laughs> Volgens mij ben ik dat nou juist niet, maar ben ik ben bestuurder. Hè? Ja, dat is waar. Ja. Goed, we gaan praten over veiligheid uh, ja. in Zandvoort. Uh, en de onduidelijkheid die daarover is. En de onduidelijkheid ondu en toch ook de commotie ja. uh, die er. Iedereen heeft daar een mening over. Nee. Zeker, heb ik gemerkt. Maar... Uh, dat kan ik me iets bij voorstellen, ja, dat is zo. Uh, wij wilden dit laatste uur daaraan wijden, want het is wel een belangrijk onderwerp uh, voor iedereen. Uh, en we gaan daarover praten met, uh, met u. Als bestuurder, vanuit die kant belicht ook. En we gaan praten met de de mensen uit de dagelijkse praktijk. En eens kijken of, of daar nou verschillende aspecten uit voortkomen. Om in ieder geval de luisteraars te laten weten wat, wat er zo speelt en wat de argumenten daarvoor zijn. Uh, bezuinigen, dat is eigenlijk de kern van datgene wat, uh, wat er speelt. De veiligheidsregio Kennemerland, de overkoepelende organisatie die zorgt voor een aantal veiligheidsaspecten en dat is dan aan de ene kant brandweer en aan de andere kant ambulance. Uh, en de GGD. En de GGD, ja, die speelt er ook in mee. Die vergeten we dan wel eens, maar die, die zien we niet zo vaak door het dorp rijden. Nee, dat is maar goed ook, ja. denk ik wel, want dan doen ze hun werk goed. Ja, ja dat is ook. Overigens zo. doen ze wel brandweer als schorp, denk ik. Je ziet ze wel door het dorp rijden op sommige momenten, maar ze doen veel meer werk op de ja. achtergrond. Ja. Ja. Die, al die organisaties, en dat wordt, wordt wel eens vergeten. Ja, ja, ja. Uh. Goed, de discussie in het dorp eigenlijk spits zich dan toe op de brandweer en de beroemde ladderwagen. Maar mijn eerste vraag is, is, is speelt daar nog meer? Want bezuinig is wat breder dan alleen één voertuig. ja. Uh, ik denk, uh, als, als ik terugkijk naar de commotie die is ontstaan... ...dan constateer ik dat we het ook soms over verschillende dingen hebben... ...zonder dat naar elkaar te benoemen. Ja. Uh, er spelen meerdere zaken. Er is een traject, uh, dat noemen we de brandweer overmorgen onder andere. En dat betekent dat je veel meer gaat naar de preventieve kant van de aanpak... ...om te voorkomen dat er echt dodelijke ongelukken en dergelijke plaatsvinden. Dat traject is... Ik denk één, anderhalf jaar geleden eigenlijk uh, ingeluid met een rapport wat door de brandweer ook zelf is gemaakt. Een prima rapport en ik herken me ook in die visie. Dan praat je over belangen en richtinggevendheid. En hier speelt dan uh, bij ons in de veiligheidsregio Kermeland uh, tussendoor het feit dat er bezuinigd moet worden omdat er een tekort is. En uh, iedere gemeente heeft gezegd dat tekort moet intern worden opgelost met verantwoorde maatregelen. Wat het aardige is, als je naar alle discussies kijkt, en als ik even de, de emotie eraf haal, maar gewoon de argumenten, dan is iedereen het over één ding, één ding eens. En weet u wat? Nee. Dat wij een verantwoord veiligheidsbeleving, uh, maar ook een veiligheidsuitvoering moeten hebben. Ja. En dat is een belang wat je vooral helder op je Netflix moet houden. En hoe je dat belang dient, dat kan op verschillende manieren. Uh, naar Rome toe, en daar ben ik dit jaar geweest, daarom gebruik ik het voorbeeld maar even, kun je op verschillende manieren komen. De ene route kent soms die voor- en nadelen en de andere route die voor- en nadelen. En de kunst is dat wij dat belang helder voor ogen houden en elkaar respecteren dat we soms een andere route nemen als dat maar niet ten koste gaat van het belang. Ja. En nu kom ik terug, maar zal ik hem met een voorbeeld uh, duidelijk maken. Als ik naar een um, nou, noemde plaats als Haarlem wil, uh, dan kan ik dat met een auto doen, maar ik kan dat met een trein doen, ik kan dat met een fiets doen, ik kan dat lopen doen, ik kan het zelfs varen doen. Ik zou het ook nog door de lucht kunnen doen, ja. maar dat zijn allemaal routes. Mijn belang is dat ik in de Haarlem kom, om daar waar ik een afspraak voor heb dat te doen. Nou, zo kun je op verschillende manieren naar kijken. Um, een groot aantal jaren geleden is hier in het kader van die verantwoorde veiligheid gezegd dat het nuttig en noodzakelijk is om daar een laddenwagen voor te hebben, een redvoertuig noemen we dat. En eh, op het moment dat je gaat bezuinigen, kijk je naar mogelijkheden om daar verantwoord mee om te gaan. Het is niet zo dat nog ik, nog het algemeen bestuur onverantwoorde veiligheidsmaatregelen nemen. Ik ben daar eindverantwoordelijk voor en ik doe dat niet. Punt uit. Soms moet je wel pijnlijke maatregelen nemen, maar dat, als dat verantwoord is, kan dat. Even te verduidelijking, u maakt ook deel uit van het algemeen bestuur. van de veiligheidsregio ja. Kenterland. Ja. ja, en dat, dus dat u bepaalt dat het beleid mede? Mede, dat is één van de tien gemeenten, zijn wij. En dat zit via een ingewikkeld stem, stemmenstelsel. Maar wat wij daar doen, is op argumenten met elkaar discussiëren. En soms pakt een besluit. Uh, uh, redelijk, dat is vaak altijd zo. En soms leidt je wat pijn. En het besluit wat nu is genomen is een besluit... ...wat eigenlijk zegt dat wij eind 2014 opnieuw gaan toetsen of het verantwoord is. Dat is in essentie het besluit. Zegt u daarmee dat, er, dat het besluit is toetsen en niet... ...het terugtrekken van deze nee, laddenwaken. Nee, en dat was in de aanvang aanloop wel het besluit... ...maar vervolgens heeft het AB gezegd... ...nee, we nuanceren dat. Wij gaan kijken of het verantwoord is op dat moment om dat te doen. Want daar moet je een aantal maatregelen voor nemen... ...en je moet ook in dachtig die filie die ik net heb gezegd... ...en dat is de brandweer overmorgen, ja. kijken... ...of je daar de risico's die erin zitten... ...verantwoord anders kunt oplossen. En daar gaan we dus ook naar kijken... ...en dat gaan we ook loyaal in dat traject... ...want dat hoort bij dat besluit... En uh, die, die brandweerwagen, de, of de ladderwagen moet ik zeggen, want we hebben uh, meerdere brandweerauto's en die hebben allemaal specifieke doeleinden. Nou, die, die uh, ladderwagen red die is er destijds in het bijzonder en daar spitst de discussie zich wat op toe, maar er zitten meerdere aspecten aan, uh, uh, voor de zogenaamde portiekflats gekomen. Ja. Als ik het heel simpel zeg, maar dan doe ik een aantal van die uh, appartementen tekort. Maar om het simpel te houden, kun je zeggen: daar is eigenlijk maar één vluchtweg. Nou, als u hier om u heen kijkt en voor de luisteraars thuis: we zitten nu in een kamer met een groot uh, raam, of een, een kantoor, kun je zeggen, en daar zit maar één deur in. Uh, dus deze kamer heeft één vluchtweg. Ja in mijn rust denken, ik knal gelijk door het raam. Misschien brand uitgaat. Dus ik heb de tweede vluchtweg al gecreëerd. Stol door raam. niet alleen kan dat. Stoel door dat het is, raam en je bent eruit. Stel dat daar geen raam zou zitten, dan heb je één vluchtweg. Ja. Als je daar een deur creëert, heb je twee vluchtwegen. Ja. Uh, ik, ik probeer het vooral even heel simpel te maken. Om te kijken van, wat is de essentie nou? Uh, toen die politiek kletsen waren, is op een gegeven moment, dat is even mijn beeld daarvan, die regelgeving aangescherpt. Dan is het verantwoord en ook nodig om daar een tweede redvoertuig of een redvoertuig neer te zetten. om die ja. mensen een tweede vluchtweg te bieden. Ja. Dat is eigenlijk de gedachte erachter. En als je nou kijkt naar als je maatregelen gaat nemen, vind ik dan moet je altijd weer teruggaan naar uh, wat is nou de basis van waarom we dat hebben gedaan? Want dit is een noodoplossing, hè? Een brandweerauto en een, uh, een redvoertuig zijn eigenlijk noodoplossingen voor een situatie die je niet wilt. Nou, dan. Moet je kijken van wat is daar ook weer de belangrijkste reden voor die flats? Dat is een tweede vluchtweg. Dus als je bij de bron de oplossing kunt bedenken, uh, zo ben ik ook opgevoed als bestuurder, moet je daar gaan beginnen. Dus heb ik gezegd: dan gaan we ook kijken, is het verantwoord om daar een tweede vluchtweg te realiseren? Gewoon een heel praktisch voordeel daarvan is dat je niet hoeft te wachten op de brandweer, die echt heel snel er is, maar het is toch nog minutenwerk. Ja. En daarmee heb je voor jezelf al een basale andere voorziening. Nou, dan spelen we nog allemaal argumenten tussendoor... ...maar dit is eigenlijk een van de kernargumenten. Dus wat ik wil als burgemeester van Zandvoort... ...is dat wij daar gewoon de komende jaren... ...goed naar gaan kijken, kunnen we dat realiseren... ...en dat we eind 2014 zowel lokaal als regionaal opnieuw de discussie gaan voeren... is het verantwoord ja of nee om die redwagen dan weg te halen? Want dat is uiteindelijk de kernvraag. Ja. En dan moet je niet focussen nu op één oplosmodel. Nee, de kunst is, als je verandert en beweegt... is dat je naar meerdere aspecten gaat kijken... en beïnvloedt aan de bron waar het ontstaat. Ja. Ja, het, uh, we hebben als Zandvoortse samenleving al meer dan 65 jaar gezegd... wij hebben behoefte aan een dergelijk redmiddel... Dat is dat, de beslissing. Ik weet niet wij, of dat al meer dan 65 jaar ja, is. Nou ja, in ieder geval voor zover ik weet sinds de, de Tweede Wereldoorlog staat er een ladderwagen in Zandvoort. Ik weet het nog, want ik woonde bij de hele vroegere uh, brandweerkazerne op de Kleine Krocht, waar nu ongeveer uw afdeling Algemene Zaken is, stond de brandweerkazerne. En daar stond zo'n mooie ouderwetse ladderwagen met die grote wielen achterop om aan te draaien en dergelijke. Een fort, meen ik, uh, zoiets. Uh, stond, nou, sinds die tijd hebben wij, in ieder geval voor zover ik weet, en dat is bijna 65 jaar, een ladderwagen. Oh, maar daar gaat niet zoveel. Wij als gemeenschap hebben gezegd, wij hebben behoefte daaraan. En dat heeft u ook in feite net al gezegd. Uh, ja, omdat we die portiek flats hebben, omdat er allerlei voorzieningen moeten zijn, uh -huh. hebben we dat nodig. Uh, wat gaat er dan zo veranderen dat het idee postvat van dat hebben we niet meer nodig? Uh, ik denk dat de samenleving altijd in ontwikkeling is uh, en als je gelooft dat je het altijd op dezelfde manier moet blijven oplossen, dan blokkeer je daarmee al verandering. En dat is mijn optiek. Ja. Waarom hebben wij radio gekregen, gekregen? Omdat we eeuwen daarvoor geen radio hebben gehad. Maar op een gegeven moment waren we daar denk ik toch aan toe. Nou, de tamtam -tam hoeft er niet meer. Ik, nee, exact. Maar dat zijn ontwikkelingen in de samenleving. En zo zie je ook in het veiligheidsdenken. Maar vooral ook in die bewegingen. Wat is nou verantwoorde veiligheid? Allemaal ontwikkelingen. een van de ontwikkelingen die ik zie in ieder geval. En die zie ik ook in bestuurlijk Nederland terug. Maar die hoor ik ook van mensen is. Dat wij als overheid veel meer willen sturen op vertrouwen geven, verantwoordelijkheden neerleggen en aanspreken. U kent inmiddels de dus drie kernbegrippen uit mijn uh, vocabulaire. Ja. <laughs> uh, en wat doen wij daar nu al een aantal jaren? Wij zijn onder andere in, dacht ik, die visie de loze meldingen aan het aanpakken. Want waarom wil je dat nou? Ja. Mijn doel is om iedereen alert te te laten zijn op noodsituaties. En als je een loze melding 2, 3, 400 keer per jaar krijgt, en waaronder 0 tot 10 keer bij hetzelfde instelling of bedrijf, wat is dan het effect daarvan? Ja. Het zal wel loos zijn. Nou, dat is net wat je niet wil, want stel je voor dat het wel zo is, dan verlies je dus kostbare tijd. Dat is de reden waarom we dat zijn gaan aanpakken en waarom we ook als openbaar bestuur daar dwangsombeschikkingen over opleggen. Ja. Zo belangrijk vind ik dat. Niet om mensen en bedrijven en instellingen, want het gaat zowel over commerciële bedrijven als niet commerciële bedrijven dwars te zitten. Nee, ik vind het niet verantwoord als dat veiligheidsdenken daar langzamerhand wegzakt en de gedachte ontstaat, ja de brandweer lost het wel op mij mijn neus niet. Het begint bij eigen verantwoordelijkheid. Daar begint alles in deze samenleving. Hey, ja, dat, dat, dat denken is de laatste jaren veel scherper naar voren aan het komen en het aan het ontstaan en ik denk ook dat de samenleving dat zelf wil. Ja. En dat betekent dat we er anders naar gaan kijken en dat is een zoektocht waarbij we elkaar ruimte moeten geven met respect voor standpunten. Ja, absoluut. Dat, uh, dat kan ik me voorstellen. Uh, en is dat dan ook, dus wij in Zandvoort zouden zonder een ladderwagen kunnen? Op dit moment niet, dus die ladderwagen blijft want die ook, blijft, want nee. ik heb u net geprobeerd ja? uit te leggen, ja, maar portiek, misschien is het, uh, nee, ja. nee dat je dus een aantal jaren daar met elkaar naar gaat kijken, zijn daar verantwoorde andere oplossingen voor. Ja, even kijken, ja. ja. En dan heb je dus, daar gaan we dus een plan van aanpak voor ontwikkelen, en dan heb je dus eikmomenten in, want het laatste wat je wilt is een onverantwoorde situatie laten ontstaan. Ja, want Zandvoort blijft natuurlijk ook echt wel een beetje een dorp wat een beetje moeilijk bereikbaar is. Vooral in drukke tijden. Dus ja, daar dus moet je natuurlijk ook heel erg ook, mee. Ook nemen. daar is al over vorig stuk nagedacht. Ja. Maar ook dat is. Kijk, zolang je zegt nee, dat wil ik niet. betekent ook dat je mogelijke oplossingen die er zijn. zelfs niet in een proef wilt proberen. En dat gaat om verantwoord oplossingen ja. bedenken. en mee te kijken van hoe kunnen we ermee omgaan. Betekent ook, als dat voor de opleiding en de training. van onze brandweermensen consequenties heeft. dat we daar goed over na moeten ja. denken. Daar heb je ook een overgangstermijn nodig. van een aantal jaren voor. Mensen zijn zijn, godzijdank, geen machines. Nee, die zijn hartstikke... onze brandweermensen zijn top opgeleid. Op een bepaalde wijze. Dat ze dat verantwoord doen. Maar het laatste wat ze moeten doen... is hun eigen leven in gevaar brengen. Daar slaap ik onrustig van als ze dat gaan doen. Want dan zijn we met de verkeerde dingen ja. bezig. Ja. En als dat dus betekent... dat je een opleiding, een oefeningsschema... moet aanpassen om anders te gaan werken... als ze al jaren mee te maken krijgen... moeten we dat doen. En dan moet je er tijd voor nemen... om dat in te trainen en te laten indalen. Maar wat ik ik zelf ongelukkig vind, is als we zeggen nee het kan niet, op basis van de huidige situatie. Nee, dat klopt, daar is iedereen het over eens. Ja. Dus je wilt zoeken naar een alternatief, en dat doe je vanuit openingen bieden, en elkaar daar ruimte voor geven. Mogen Uit het even... dat gezamenlijke belang, ja? verantwoord, veilig, in Zandvoort, wonen, werken, recreëren. Ja. Mogen we daar heel even bij laten, ik ben zo. nog niet vrij om te gaan, want we hebben nog wat vraagjes. Maar laten we dit even laten inzinken, <laughs> uh, met de muziek. Ik, wij, we zijn nu aan de andere kant uh, van dit gesprek. En, uh, ik heb de stukken ook nog eens even nagekeken. En, en die zijn gedownload van de gemeentelijke site. En dat is een, een brief van het college. Niet alleen van de burgemeester, want die is verantwoordelijk voor uh, veiligheid. Die heeft hij in zijn portefeuille, maar uiteindelijk is het het college dat uh, vragen beantwoordt. En er zijn me eigenlijk daarin in twee zaken opgevallen. En dat is eigenlijk een eerste vraag. Als we in 2015 gaan naderen, dan zou die ladderwagen vervangen moeten worden. Maar waar praten we dan over? Over dat de ladderwagen technisch op is of boekhuidkundig, oftewel economisch op is? Um. Ik kan even de vraag niet plaatsen, omdat 2015 met name is gekozen. in verband met die overgangsperiode. Okay. Toen, toen dit ging spelen, heb ik gelijk vanuit mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid gezegd. Ik wil daar zeker naar gaan kijken, want ik zie vanuit die nieuwe visie ook kansen daarin. En ik vind ook dat je, zoals lokaal bestuurder, ook regionaal moet willen denken. Want we zijn een regio, dus we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maar zij gelijk erbij: ik heb daar wel een redelijke termijn voor nodig. om en met onze inwoners en de doelgroep in gesprek te gaan. Hoe gaan we dat realiseren? En natuurlijk ook met de brandweer zelf. Want als dat een andere werkwijze gaat vergen en dergelijke. Net wat ik u uitleg, Heb je een tijd nodig? Ja. Waar komt die termijn vandaan? Ik heb niet begrepen dat dat met een afschrijvingstermijn te maken is, Nou, maar Dat, zou dat u... was eigenlijk de kern ook van uw vraag. Niet, uh, is het nou puur op papier dat die uh, afgeschreven nee, is? Ik, ik, en staat daar een ladderwagen die, die goed ik... bruikbaar is eigenlijk ja. nog? Ik ga er niet over, omdat de ladderwagen is eigendom van de veiligheidsregio. Is oh, die ook is niet van zandvoort? Nee, nee, al het materiaal en uh, materiaal is overgedragen naar de veiligheidsregio, is ja. ook voor betaald. Ja. Dus allemaal afspraken voor gelijke normen, gelijke kappen. Oké. Okay. En uh, dat materiaal wordt daar gewoon natuurlijk ook weer gebruikt en gekeken van hoe kunnen we dat het meest handig inzetten. Of stoot je het af of niet. Ja. Maar, maar daar ga ik niet over, want dat is de verantwoordelijkheid nee. van de directie en het DB. Maar het zou kunnen dat die weer in Nieuw-Vennep opduikt? Het zou kunnen als het een goede ladderwagen is. Ja. En, en daar is behoefte aan een ja. ander redvoertuig. wat dat ja. past. ja, zou het onverstandig zijn. Daar zou ik in ieder geval dan wel een opmerking over maken. Ja. als een okay. algemeen bestuurslid. Ja. En, een andere vraag die mij, mij naar boven kwam. in ieder geval bij het lezen van de beantwoording. door het college van vragen. is uh, aanrijdtijden. Uh, daar wordt gezegd voor deze ladderwagen is dat zes minuten maximaal, maar we kunnen de veiligheidsregels wel wat aanpassen en dan zou het misschien wel eens kunnen veranderen. Dat is een beetje kort door de bocht misschien, maar dat is wat ik eruit las. Laat ik hem nog korter door de bocht maken. Dat is vaak wel helderder voor de discussie. Ja? We moeten niet zoveel wol gebruiken. En ik maak mijn excuses voor de luisteraars, want ik heb net een stukje koek in mijn mond. Ja. Moet ook kunnen. Hm. Uh, Roy had lekker strooppaal. Ja. ja. Kom, uh, even, even de aanreedtijden. Ja. Uh, Aanrijdtijden is een heel genuanceerd uh, verhaal Maar de belangrijkste aanrijtijd in Mijn optiek is ja. van de tankauto spuiten Waar de eerste klap mee wordt uitgedeeld Dat is onze, uh, ik zeg dat maar Eerste klas brandweervoertuig Waar we het meeste mee doen Dat zijn de basis Dat is de basis brandweervoertuigen ja. Ja, Alle termen, dat boeit me allemaal niet ja, zo Maar ja, dat is ja. gewoon de vrachtauto ja. die u door het dorp ziet Met ja. toeters en bellen ja. Er zit een behoorlijke hoeveelheid water in En er zitten zes geoefende mensen in En daar wordt de eerste klap mee uitgedeeld dat is gewoon de kern. Daarnaast is voor een redvoertuig ook in het verleden gekozen voor een vergelijkbare aanrijdtijd. Mm -hmm. Die aanrijdtijd, uh, voor die uh, brandweerauto, die eerste die de hoofdklap uitdeelt, is een wettelijke norm. Voor het redvoertuig mag iedere regio eigen norm bepalen. Yeah. Dat is dus niet landelijk vastgelegd, dus je mag hem koppelen aan een type. Uh, ja, ik, ik wil geen uh, type woning zeggen. Nee, het gaat om het gebruik van een ja. gebouw. Ja. Daar mag je maar koppelen en daar mag je ook tijden aan koppelen. En dat is ter discussie aan het algemeen bestuur. Ja. En dat kan veranderen, elk jaar. Ja. En dat is geen doemdenken. Nee, dat is iets wat ook kan veranderen. Want de wereld verandert en de gebouwen veranderen. Dat is zo maar Van een verstandig samen. bestuur gaat daar bewust en wel overwogen okay. om. En dat effect heeft u nu gezien. Want in de voorbereiding is ook gezegd... gaan we dat al aanpassen na 18 minuten voor de hele regio? Hè? Niet ja. alleen voor Zandvoort. Heeft het bestuur van gezegd... nee, gaan we niet doen op dit moment. Nee, nee als, als van het de zeil weg straks een ladenwagen moet komen... zou je wel naar die 18 minuten moeten. Dat weet ik minuten, niet. Dus is, is hij net op de, op de Zandvoortse Laan of op de zeeweg? Nee, nee ik, ik denk ook niet dat dat 16 minuten is. En ook daarvoor geldt weer dat... Uh, Kijk, we hebben dan in het dorp zeg ik altijd 16.600 deskundigen, Ja, net als bij voetbal, en die gaan allemaal met hun eigen auto proberen hoe, hoe snel dat gaat, en daarom hebben we nou net in Brandweerland met elkaar afgesproken, maar vooral in bestuurlijk Nederland, dat we daar rekenmodellen voor hebben die beproefd zijn, en daar komt een aanrijtijd uit. En wat doe je daarmee? Daar ga je natuurlijk niet blind op varen. Nee, dat ga je monitoren elke keer. Want er gelden percentages voor waarbinnen je moet zijn op jaarbasis. En zo bewaak je dat. Ja. Kom ik toch even terug op mijn eerste opmerking. Want je wilt het opmerking. objectiveren. Ja, ben ik met u eens. Maar ik kom even terug op die eerste opmerking. Wij als samenleving hebben gezegd. Wij willen zo'n ladderwagen. Al 65 jaar lang. Zes uh, minuten is een, een prachtige aanrijdtijd. Daar kunnen wij allemaal goed mee leven. Nu gaat hij naar een groter aantal minuten. Op dit en, moment nog niet hoor. Nee, nee, nee. nee. Oh, dat, maar, is, uh, dat is al even een beetje voor een voorschot nemen. Stel dat moet u dan zeggen. Nee, dan moet je zeggen stel dat. Nemen. Ja, ja, stel dat. <laughs> uh, dan ben ik zo bang dat willen van de bezuinigingen... de veiligheidsregels worden aangepast en niet andersom. Uh, en dat is iets wat je eigenlijk al uh, jaren ziet... Want uh, je kijkt altijd naar de effecten van besluiten. En daar zit ook een geldaspect in. En dat is ook wat ik bedoelde met die brede maatschappelijke discussie die gaat komen. Het is niet meer zo in deze samenleving dat wij kosten wat het kost alles in veiligheid pompen. Nee, veiligheid is een onderdeel van een aantal aspecten daarin. Het is een belang. Dat is wel een groot belang, maar het is niet het leidende belang. Dat is die veranderende opvatting daarover. Ja. Maar misschien willen wij dat wel als Zandvoorters dus. en daar hebben we wat geld voor over. Dat kan, dus heeft ook de gemeente Haarlem gezegd, voor de komende twee jaar gaan wij twee ton niet als bezuiniging opvoeren, maar dat mag je houden om een post daar te houden. Dat is dus de vrijheid die je in een samenwerkingsverband met elkaar kunt doen. Ja, want om nog even met uw woorden te zijn: stel dat de Zandvoortse raad zegt, ja maar wacht even college en uh, veiligheidsregio, wij willen dit wel. En wij gaan er gelden voor, eh, fondsen voor vinden. OZB verhogen, ik noem maar even wat. Uh, ja. uh, iets omstreden of zo. Maar, ik heb minder uh, omstreden budgetten. <laughs> ja, ja. Uh, wat, wat is dan het vervolgtraject? Dan is, dat is voor zo'n zo besluit genomen. Zo. Maar dat is heel simpel. Dat is nu ook al gezegd. En dat is ook in de discussie in de Raad betrokken. Stel dat, want dan praat je over eind 2014, met de afwegingen die er dan ja? qua maatwerk zijn gemaakt en wat je kunt bieden, want dan gaat het uiteindelijk om die verantwoorde veiligheid. Stel dat, dat, dat dan de Raad toch breed zegt, dan vinden we het. Desondanks verstandig om dat schepje bovenop te doen. Dan heb je in plaats van een 6, 6,5 als rapportcijfer een 7,5, 8. Dat kan. Dat is een keuze. Ja. Dat is gewoon mogelijk. Dat heeft een budgetair gevolg, maar dat is allemaal in te vullen. Ja, Dat is wat wij willen. Ja, en kunnen, ja, en kunnen, kunnen doen. doen. Ja. En de vraag is steeds, vinden we dat verantwoord gelet op het totaal belang ja. Dat is wat mij betreft. En als de even... raad dat zegt, dan gaan we dat gewoon ook via de veiligheidsregio zo realiseren. Daar ben ik stellig van overtuigd. Die, die vrijheid hebben we ook binnen de regio? Ja, zo wordt er ook gedacht. Omdat je de kunst is van een samenwerkingsverband. Dat je voor 80-90% identieke besluiten neemt. En probeert elkaar de ruimte te geven. Daar waar je dat als maatwerk kunt doen. Maar dat heeft natuurlijk wel gevolgen voor sommige budgetten of andere normeringen. Daar moet je steeds bewust van zijn. Dus je moet de effecten inzichtelijk maken. Wij kunnen niet, maar dat kan HLM ook niet, en HLM en meer ook niet, ten koste van de gezamenlijke pot geld en de gezamenlijke mensen ons eigen dingetje doen. Nou, nou, en dan dan wil je een plusje, dan ja. kan dat. Wil je een minnetje, kan het ook. We hebben ons georganiseerd in een regio. En dan heeft dat zijn voordelen. Maar daar zitten ook wat strengere regels aan. Ja, en, en daar zie je ook van die gemeenschappelijke regeling in het verleden was daar niks mogelijk. Ja. En daarom gaan ze ook vaak eh, kapot letterlijk. En geeft dat veel onvrede. Nou, daar moet je juist sturen op dat je daar elkaar wat ruimte geeft. Als het het grotere geheel geen schade doet. Hm? Oké. Okay. En ik Wat? heb overtuiging dat dat kan, als we dat willen. Ik ben daar op dit moment persoonlijk, als portefeuillehouder, nog niet aan toe. Nee. Het is wel te vroeg, we staan nog aan het begin van deze onderzoektocht. Maar laten we maar fijn deze discussie nu voeren. Ja. Het, niet op het allerlaatste moment. Nee, zeker niet. Oké. Okay. Is er iets wat, uh, wat u nog kwijt wil, wat ze niet gevraagd hebben? Dat heeft al een heleboel gezegd hoor. Ik heb al een beetje doorgekregen dat we moeten gaan afhandelen. So, zo, met zo'n hint, uh, luisteraars. <laughs> zeg ik meestal in de raad, als portefeuillehouder. nu zeg ik niks meer. <laughs> nee, maar kijk, wat, wat ik... Waar ik vooral uh, voor wil pleiten is dat we proberen te luisteren naar waar we het over ja. hebben. Dus uh, verschil in visie en uitvoering. En elkaar ruimte geven in dat traject dat gaat komen. Niet omdat wat mij betreft het eindbesluit al vaststaat. Absoluut niet. Nee. Dat heb ik ook nog niet voor ogen. En dat kan ook niet omdat het een zoektocht is die je met z'n ja. allen doet. En dat vereist dat je elkaar in positie brengt en ruimte geeft. Want ja. ik sta pal voor een verantwoorde veiligheid. Oké. Okay. Het is toch een hint, was Dus ik vind het een mooie zin. Was om te lang af te sluiten? <laughs> Heel erg bedankt. Ik, ik denk dat de discussie uh, duidelijk. Uh, de scherpe kantjes er een beetje af zijn gegaan. en ook verduidelijkt is. Uh, en, en niet zo rigide zo van ja de mensen maken zich natuurlijk zorgen. Ja, dat kan me voorstellen. En, en dat moet ook. ook. Ja. Uh, je moet je daar zorgen over maken. Maar het is natuurlijk ook zo dat je zegt... nou Waar nemen we nou straks besluit over? En wat zijn de consequenties van die besluiten? Als je die ja. goed overziet. Ja. Ja. En uh, wat mij betreft uh, heeft u daar goed bij geholpen. Om nou, dat duidelijk te Hij heeft gewoon veel uitleg. Ja. Ja. Okay. Want ik kijk... Ik wil niet zeggen dat het mijn dagelijkse werk is, uh, maar je bent er wel veel mee bezig. Ja. En dan maak ik, de, die handicap heb ik, ik maak te snel sprongen en dan vergeet ik dat ik die sprongen even moet vertellen. Ja, goed. Dus dank voor de gelegenheid. En, dank dank voor, uw voor uw komst. Zo dus, heeft u uh, probleempjes om op te lossen, maar ook de brandweer. You've got your troubles, I've got mine. Troubles I've got my mind. We zijn er weer. We zijn er weer. Ja. ja. En uh, aangeschoven is uh, Rob Schreuder, formel, voormalig brandweercommandant. Uh, die heeft helemaal geen problemen meer, dus. Wat nee, nee, nee, nee. Maar dus eigenlijk heb ik dat leven gevoeld. Maar dus wel dus zo. Wel ja. <laughs> uh, uh, Rob gaat vinden. Oh, oh, dan krijgt u de ladder ja ja ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, nee. Maar, Rob Schreuder uh, heeft toch wel wat te vertellen over de geschiedenis van die ladderwagen. Dan laten we daar eens eerst mee beginnen. Nou, prima. Toen ik hier in 1987 kwam stond hier een uh, redvoertuig en dat bleek instabiel te zijn. De kans dat hij om zou vallen bij gebruik was vrij groot. <laughs> uh, uh, toen heb ik de sleutel uh, naar de toenmalige burgemeester gebracht en gezegd dat kan niet. Dat. dat kunnen we ons niet uh, permitteren, hè? zeker niet met uh, wind. Uh, toen is er een discussie ontstaan, moet die vervangen worden of niet? Nou, dat was toen iets van 6 ton. In guldens nog. Dus ja, de raad heeft wel eens achter de oren gekrapt en gezegd, dat willen we helemaal niet meer. Nou, toen zijn we echt onderzoek gaan doen. Waar komt dat nu vandaan? Want u vertelde al, hij stond hier in, in, direct na de oorlog al. Ja. Misschien zelfs tevoren dat we er Ja. Er is namelijk een, een normblad. En dat zegt, u mag bouwen tot vier lagen. De zogenaamde portiekwoning is daar één ja. van. Ja. ja. Dat zijn woningen, die hebben geen tweede vluchtweg. Maar het mag alleen vermits... U een redvoertuig geeft. Dus het is niet andersom, er zijn die woningen neergezet en toen zei de al: goh wat leuk, wij geven jullie wel een redvoertuig. Nee, ze hebben gebouwd voor conform de bouwvoorschriften dat mocht en er was een redvoertuig ja. in, dus dat komt. Hey, Even als voorbeeld, de, de flats aan het plein zijn typisch van die portiekwoningen. Ja, ja. ja. Dat zijn, dat zijn kort na de oorlog zijn die gebouwd. Ja, nou, en die nou, kennen een centraal traphuis en portiek en meer, niet. en meer niet. En je kunt ook niet van jouw balkonnetje overstappen naar een ander balkon van de buren die een ander traphuis hebben. Dat is het kenmerk ervan. Okay. Dus je kunt er eigenlijk niet wegkomen behouden een tweede vlucht. Zo hebben we er nog wel een paar staan hier. Ja. ja. 63 als het goed ja. is zelfs. Nou en even nog even voor de leidraad die er toen was, maar die er nu ook is. He, van hoe snel moet je nou zo'n uh, ladderwagen daar hebben. Nou als je een redding moet plegen hier in het dorp of wat. dan nou, Oké. Okay, daar de ladderwagen bij nodig, moet hij er niet na 18 minuten zijn, want dan is hij er alleen maar om het slachtoffers af te voeren. Ja. Dan moet je direct na het blutvoertuig aanwezig zijn, want die mensen die daar staan, kunnen geen redding plegen op dat moment, omdat ze niet naar boven kunnen komen, ja. daar heb je die ladderwagen voor. Ja. Dus dat waren in die tijd uh, de argumenten, en er zijn veel uh, politiek woningen hier, ook uh, Galarijflats, als je gaat kijken naar de Noordboulevard, bijna al die flats die er staan, die, hoger, die, die lageren, hebben allemaal geen tweede vluchtweg. Ja. Rob, jij, jij zegt dus, uh, het is wel leuk als die basisbrandweerauto die is, die spuitwagen, maar die spuitgasten kunnen niet omhoog, dus nee. dan heb je er niks aan. Daar is, die, daar is dat redvoertuig voor. Okay. Kijk, als je naar een flat gaat kijken die hoger is als 13 meter, die moeten een veiligheidsvluchtweg hebben, die moeten een tweede vluchtweg hebben, dat de mensen helemaal zelfstandig, zonder hulp van de brandweer, beneden kunnen komen. Ja, en... Je stolde de raam gooien naar buiten stappen is leuk, en, maar niet op de derde verdieping. Nee, dat kan, maar kan. ja, maar dan moet ook de andere langs moet komen. Ja. Oké. Okay. Nou en toen heeft de raad gezegd, ja als dat zo is dan, uh, we hebben toen ook nog even juridisch gekeken, hè, want, nou dat zegt de burgemeester nu ook al, ik heb dat net even mogen horen, van ja we gaan technische voorzieningen aan laten brengen daar nou, dat hebben we toen ook over Want toen is er ook gezegd, ja juridisch is dat natuurlijk niet haalbaar we hebben die mensen toegestaan daar te laten bouwen gebruikmakend van de bouwregelgeving, en dan gaan we nu zeggen, ga dan maar eens even uh, voorziening aanbrengen, hè. dan krijg je een klein beetje een klein Chicago ja. Hè? ja, al die trappen huizen, Ja ja, al die snale trappen aan de voorkant ja, in de films gaat de goede ja. achter de slechte met een revolver over al die brandtrappen. Ja, technisch is het mogelijk hè, om voorzieningen aan te brengen, nou, dat je daar niet voor gezicht, nodig hebt, maar natuurlijk. als je dan hier in deze staat komt, hier achter, in de, in de Kerkstraat, ja. Ja, dan hou je toch ook nog over verzorgingstehuizen. En ja. Ja, dat zijn de overwegingen destijds geweest, omdat er een ladderwagen moest blijven. Ah, okay. En die hebben we nu? Een hele mooie zelfs. Ik heb hem van de week mogen bewonderen. Ja, ja, ja. En nog even het vraagje wat ik aan de burgemeester stelde. Uh, gaat zo'n wagen nog wel wat langer mee dan 2015? Ja, want hij is, ik heb begrepen, zes jaar oud. En doorgaans worden ze aangeschaft voor 15 jaar. Okay. Maar praktisch gezien blijkt altijd dat ze een jaar of twintig meegaan. Uh, ja. Oké, okay, dus deze wagen is, uh, als het straks 2015 is, is het nog. Dat nou, is die verkoopbaar of herplaatsbaar. herplaatsbaar. herplaatsbaar. Of bruikbaar. <laughs> okay. Goed, heel erg bedankt voor je Dankjewel. toelichting. Graag uh, gedaan. We gaan van uh, decor wisselen. Zal ik mijn microfoon ook iets... Want we hebben nu twee mensen. We hebben één microfoon. Oh, ze doet bijna ook even zo mee. Kijk dat zo, Roy. Ja, dat moet ik Daar heb ik een beetje met. We hebben ook een dame erbij. Wil jij je even voorstellen? Uh, ja, ik ben Martine van der Graaf. Uh, sinds zes jaar uh, vrijwilliger bij de brandweer Zandvoort. En, en sinds kort ook uh, chauffeur. Hartstikke leuk. Dat is een heel mooie uh, ja, en... tengere dame. Ja, ja. Op die grote brandweerauto, ja. Ja, ja. ja, de luisteraars zien dat niet, maar uh, denk ik ga het heel leuk zeggen. Ja, Welkom. Wij wel altijd, toch? Ja. ja, jullie wel, hè. <laughs> nou ja, en uh, Rob Hermans is dus aangeschoven, hij heeft ja. uh, geruild met uh, Rob Schreuder. Ik ben uh, 20 jaar in Zandvoort, Ja. ja. En daarvoor uh, 10 jaar bij andere korpsen, dus ik heb een beetje referentie. Maar in ieder geval voldoende ervaring. We hebben dus nu een vrijwilligster en een beroeps. Nee, aantal... ik ben ook vrijwillig. Jij bent ook vrijwillig? Alleen vrijwillig. Ja, ah, oké. Okay. We ja. hebben twee vrijwilligers. Ja, ja. 20 jaar. Uh, 20 jaar in Zandvoort en totaal uh, dit jaar 30 jaar bij de vrijwillige brandweer. Zo, oh, respect hoor. Ja. Willen jullie ze reageren op wat uitspraken die net uh, gedaan zijn? Want ik heb jullie driftig aantekeningen ja. die te maken. Ja. Nou ja, kijk, wij hebben uh, met name na afgelopen donderdag, niet maar de week ervoor, het stukje wat in de Zandvoortse krant stond, uh, gezag, gezegd, ja, we moeten reageren. Weet je, we zijn al in gesprek met de burgemeester vanaf uh, 19 april van dit jaar, omdat wij uh, ook in het voorstel van de menukaarten natuurlijk uh, gelezen hebben dat de ladderwagen in Zandvoort weg moet, het wetvoertuig. En uh, wij hebben ook gezegd, ja, er is uh, voldoende aanleiding om te veronderstellen dat het eigenlijk een verkeerde beslissing is. En een van de argumenten die ook uh, uh, donderdag een week terug werden genoemd, is het feit dat um, als de ladder dan weg is, dan komt de ladder uit Haarlem, die komt hier op het moment dat het druk wordt in Zandvoort. Nou, euh, ja, mijn, mijn enige reactie is ja, als, als het blijkt dat wij de veiligheid van Zandvoort moeten baseren op een soort voorzienigheid van wanneer het wel en niet druk wordt dan zeg ik nou de glazen bol is vandaag kapot dat was hier gisteren, dat zal die morgen ook zeker wel zijn dus met andere woorden daar vind ik, daar vind ik geen goed argument om de veiligheid van Zandvoort euh, op te baseren Tweede is dat euh, hij zou hier met 10 minuten kunnen zijn we hebben al onze uitdrukrapporten nog eens even nagekeken in de afgelopen jaren en nu blijkt dat de beste uitdruktijd die wij gevonden hebben van een redvoertuig van Haarlem naar Zandvoort was 14 minuten op zondagmorgen half zes. Ja. En dus, eh, wat mij met name dwars zit, is, is de argumenten die nu gezocht worden bij de beslissing, in plaats van dat je eerst zegt, ik, ik onderzoek is goed a juridisch, want wat betekent het voor mensen in portiekwoningen en ten tweede, eh, welke eh, andere moeilijke zaken hebben we nog eh, op te lossen, voordat we überhaupt kunnen zeggen dat ding gaat weg. Want we hebben het nu over portiekwoningen, maar feitelijk praten we over ook gebouwen met verminderd zelfredzame mensen. Ja. Dat zijn, daar zijn we er ook nog een aantal van in het dorp. Um, met het oog op de vergrijzing, een notitie die ook de gemeente kent... ...betekent dat dat we steeds meer van die mensen zullen krijgen. We zullen waarschijnlijk steeds meer gebouwen krijgen waar het in gebeurt. En dus kun je wel zeggen, ja, ik los het probleem bij de politiekwoning op... ...maar ik vraag me af of je dat andere probleem ook... Ja, lossen. als ik je even mag onderbreken. We hebben, zeker in Zandvoort Nieuw-Noord, een paar flatgebouwen die aangewezen zijn... ...voor extra murale hulp voor wat minder redzame ja. mensen... Ja, Tegelijkertijd wordt er een opmerking gemaakt. Ik, ik, ik heb dat eens een keer meegemaakt dat iemand met een hartprobleem uh, via de ladderwagen uit zijn flat werd gehaald, omdat uh, ambulancepersoneel dat niet mag. Zelfs. Ja. Uh, en dan wordt er gezegd dat hoort niet tot de kerntaken van de brandweer. Ja, uh, uh, ja goed zo. Um, kun je zeg maar het, het, het, het, zeg maar het reglementeren van die ladder kun je natuurlijk zetten naar de kant die je hebben wil. Het feit is dat wij, uh, nou, ik denk gemiddeld één keer per maand een beetje een afwijzing doen. Ja. Uh, dat is dus iemand van uh, hoogte horizontaal naar buiten brengen, ja. omdat in sommige gevallen uh, er geen weg is dat het überhaupt niet kan. Ja. Er zijn ook uh, redenen waarbij iemand bijvoorbeeld inwendige bloeding heeft en die mag je dan niet verticaal zetten, want dat is heel slecht voor, de, ja. voor die patiënt op dat moment. Daar zitten ook prio 1 oproepen tussen, dus dat wil zeggen dat, uh, dat men op dat moment ook vindt dat het dat redvoertuig op hetzelfde moment moet zijn als die basis eenheid omdat, uh, ja, uh, dan was als jij in Zandvoort of in deze regio een hartaanval krijgt, dan uh, staat er uh, een, een goed, uh, goede GGD klaar. Je krijgt een ja. soort externe hartmassageapparaat, nou dat is een heel groot ding. Nou die til je niet via een trapje naar beneden, dat is onmogelijk. Ja, en daarnaast hebben we natuurlijk ook het, uh, het besluit, uh, uh, veiligheidsregio's. En daar wordt ook echt duidelijk uh, melding gemaakt, uh, dat ja, er wordt zeg maar, gedifferentieerd. Uh, het is ook ons tijden voor ja, bepaalde uh, uitdrukken. En dan wordt met name en toenam ook genoemd: een woonfunctie voor familie het zelf samen. Zes uh, minuten. Nou ja, dat, dat hebben we dus net kunnen vaststellen, dat gaan we dus nooit redden. Nee. En ja, de discussie wordt toegespitst inderdaad op die portiek flats. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook gewoon hotels, bijzondere gebouwen. Zoals net genoemd werd: Kerkstraat, Kerkplein. Het is uh, ja, niet te doen zonder een ladder. Nee. Uh, wat je net zei, het, het, het, het, uh, wat dan niet tot de kerntaak zou horen, het, het redden van mensen die, die zichzelf niet kunnen redden. En bedoel ik niet een brand, maar... Ja, maar... Uh, uh, dat kan vanaf de eerste etage natuurlijk. Hè. Dat, van een flatgebouw. Dat hoeft niet uh, op grote hoogte te zijn, zelfs. Ja, dat klopt. Dat, uh, ja, er zijn is uh, in Zantwoord waar je uh, nog niet horizontaal af kan voeren. Nee. Okay. Nou, toevallig. Van de week uh, had ik mezelf, ik woon in een appartementgebouw buitengesloten. En toen kregen we het eigenlijk over de ladderwagen. En toen kwamen we er eigenlijk achter dat het de bovenste. Kijk, ik kan bij een buurman op zijn balkon springen. Ja. Als bij ons, wij hebben alleen maar vluchtwegen aan de achterkant. Dus als wij daar brand zouden hebben, kan ik bij mijn buurman en dan kan ik nog een keer springen en heb ik misschien een gebroken been, maar dan ga ik niet dood. Maar de bovenste, kwamen ja, we achter, die ja, gaat het niet redden. Ja. Kan ook en... en die heeft ook geen buurman dus nee. toen kwam ik er ook achter hé, hey, daar zou je ook de ladderwagen voor nodig hebben ja, weet je, kijk, je kan niet veronderstellen dat mensen uh, uh, nou, je bent redelijk gezond dus je kan nog springen bij wijze van spreken ja, oh, dan zou je durven op dat moment en als je niet durft, dan heb je natuurlijk een heel andere uh, motivatie maar uh, er zijn natuurlijk genoeg mensen die dat aan uh, niet kunnen en niet durven nee, en daar kun je dus ook, ook geen beleid op, uh, op baseren nee. kan je geen auto op uh, weghalen Nee. Goed, in het verhaal van de burgemeester komt duidelijk naar voren... ...ja, die beslissingen zijn nog niet genomen... ...en we gaan die discussie nog eens een keer eerst de komende drie jaar voeren daarover. Ja. Ja, maar... Zijn jullie partij in die discussie? Want dat is natuurlijk belangrijk. Je kunt allerlei argumenten nu aandragen, maar zijn jullie ook partij? Nee, de, nee. Nee, de beslissing ligt bij het, uh, bij het algemeen bestuur. Ja. Uh, overigens is het natuurlijk wel zo dat het algemeen bestuur beslist niet... Als de VK dus de veiligheidsregio niet adviseert. Met andere woorden, als de veiligheidsregio zegt van nou die landen moet blijven. En dan gaat dan, het algemeen bestuur gaat niet zeggen, nou dan moet hij toch maar weg omdat wij dat vinden. Ja, dus er, is, er wordt nog wel eens gemakkelijk ontkoppeld in die richting, maar dat is natuurlijk niet zo. Het bestuur besluit wat, wat, de, wat de veiligheidsregio aandraagt. Ja, in die discussie zitten wij niet. Het enige, wij kunnen ons roeren en dat doen we dan ook. Ja, beroepsbrandweermensen zijn wel vertegenwoordigd in een. In, in deze structuur ook niet kan. Ook, ook niet. Nou, sterker nog, er ligt een uh, advies, zowel repressief als, uh, als vanuit uh, preventie om het, uh, om het niet te doen. Okay. Dus dat is een intern document en dat ligt er. Ja. En dat wordt uh, ja, kennelijk ook mee de, terzijde geschoven. Hoe kunnen jullie je stem laten gelden? De Zandvoorters kunnen het wel, via politieke partijen. Ja, ja nou, ik kijk, dat is sowieso... Je hoopt uh, dat je gehoord wordt. Ja, dat hoop ik echt, dus ik ben blij met deze gelegenheid. Wij hebben, um, al, zoals ik net al zei, in april zijn we begonnen met gesprekken met de burgemeester. En hebben we ook een aantal dingen aangegeven, omdat wij onze zorgen hebben. Um, en ik hoop dat ook mensen in, in Zandvoort uh, niet... Uh, zeggen van, nou ja, die brandtje die redt dat wel en die regelt dat wel. Nee, ik hoop echt dat mensen ook hun bezorgdheid ook uiten, ook naar het gemeentehuis want ja. wij zijn er uh, vol van overtuigd laat dat duidelijk zijn, maar het helpt natuurlijk voor heel veel mensen, ja. ik heb zelf ben niet de positie dat ik in een politieke woning woon dus het is voor mij niet, maar het gaat om de veiligheid van Zandvoort en niet om allerlei politieke overheid ja, we, we zijn een gemeenschap in Zandvoort Precies. en de, die veiligheid geldt voor iedereen, Goed, iedereen. Ja. en ik maakte net even een grapje verhoogd hoogdozen, dan kun je die laddenwagen betalen daaruit, maar in feite moet je die saamhorigheid als gemeenschap hebben, omdat ze, nou, als dat moet, dan moet het dan maar als je terugrekent kost het 17 cent per inwoner per maand om die ladder hier te houden nou, <laughs> wat praten we over ja, ik, denk Goed, dat. Dat, ik denk dat iedereen dat wel wil betalen ja, weet je. Kijk, uiteindelijk gaat de regio zeggen, ja, kost 87.000 euro. Nou, dat is best een hoop geld in deze ja, tijd. Per, best jaar. per jaar. Per ja. jaar, ja. Dat is een hoop geld, snap ik ook. En we moeten ook bezuinigen, er zijn best wel mogelijkheden voor. Maar dit gaat een stap te hard. En ja, ik, de burgemeester zegt van, ja, we gaan dat eind 2014 beoordelen. In de besluitvorming die ik gezien heb uit stukken van de VK, daar staat gewoon letterlijk in. Dat is een 2015 weer. Uh, ja, en dat hij ja, ja. van Haarlem over twee jaar één ladder gaat missen. Dat is natuurlijk ook nog zo'n punt. Uh, dat betekent dat Haarlem één ladder overhoudt. Toen vorig jaar de hoogwerker van, uh, van Hoofddorp uh, een aanrijding had gehad en niet beschikbaar was, en men de ladder van Haarlem-Oost op het Hoofddorp wilde zetten, heeft uh, de burgemeester van Haarlem ingegrepen, ze dus gaat niet gebeuren. Ja. Dus te veronderstellen dat die ladder dan anticyclice op de drukte vanuit Haarlem naar Zandverkloek, in de meiëntiek, ja. geen reële veronderstelling. Ja. Maar het is ook geen uh, reëel besluit uh, om die ladder überhaupt nu al te besluiten om die ladder weg te halen. Want uh, wat we al geconstateerd hebben, uh, je kan het alleen doen op basis van een dekkingsplan. Hè, hoe je materieel in de regio is uh, ja. uh, verdeeld. Uh, er zijn alleen dekkingsplannen van voor de oprichting van de VRK. Op dit moment is er nog geen dekkingsplan. Dus kan je eigenlijk ook geen besluiten nemen over materieel. Ja. Dat je dat geïnventariseerd ja. hebt. En daarom wordt die drie jaar genomen. Of vier jaar bijna. Ja, ja. ja maar er wordt nu al vooruit gelopen. Met besluiten. Uh, die de burgemeester was daar heel duidelijk over. We hebben geen besluit genomen. Hij zei het wel. Ja, hij zei het ja, hij zei wel, ja. klopt. Uh, het wel in. In. En hij is lid van het algemeen bestuur. Ja. Toch het hoogste orgaan binnen de VRK. Dus als we het dan een beetje positief gaan pakken, moeten we een beetje... Ja. Kunnen jullie lobbyen bij politieke partijen om via de raad uh, invloed dan toch? Uh... Ja, wij hebben, uh, laat dat ook gezegd zijn, wij hebben uh, in, kijk, eind april, begin mei, hebben we ook gesprekken gehad uh, uh, bij de raad in de commissies of in de nieuwe vorm van vergaderen. Ja. Uh, initiatief van het CDA en een heel gewillig oor bij alle politieke partijen uh, gevonden de raad heeft in abonnement besloten dat, uh, dat eigenlijk die landen niet weg mag daar waren wij, en daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee ja. uh, veronderstelden dat dat voldoende was, helaas uh, is het niet zo, dus daar moet uh, denk ik nog wel wat gebeuren, maar nogmaals gezegd wij zijn wat dat gaat heel erg blij met de ondersteuning die we vanuit de raad ja, hebben ja. Oké, okay. prima we gaan een beetje het einde van het programma nader we moeten afronden, willen jullie nog iets kwijt? Ja, ik wil, ik wil nog wat kwijt. Um, hebben, uh, er is onrust, ook binnen het korps. Ja. Um, we hebben één ding met elkaar uh, heel duidelijk afgesproken. Um, het gaat niet zover komen dat wij zeggen, we leggen de pieper op tafel. Het zit bij veel mensen heel erg hoog, maar dat gaan we niet doen. Waarom? Dat is voor de zandvoorters, voor onze gemeenschap, is dat nooit de bedoeling. Ik vind wel, en ik hecht erbij om dat te zeggen... Dat onze bestuurders en ook de directie van de VK uh, geen misbruik van dat argument moeten maken. Met andere woorden, we kunnen het toch doen, want die pieper zal nooit op tafel komen. Dat is natuurlijk niet zo. Die komt niet op tafel. Niet voor, uh, voor deze gelegenheid. Maar, nogmaals, ik vind wel dat die daar op een nette manier mee om moet gaan. En daar moet dan toegevoegd worden, er is inderdaad veel onrust en ontevredenheid in het korps. Uh, ja, wat niet goed is voor het moreel. Precies. Ja, ja. Ja. Goed. Als jullie dat kunnen overdragen, die, uh, dit laatste vooral, en dan, dan denk ik toch maar weer aan politieke partijen, want in de stukken die ik heb gezien wordt daar ook gewacht van gemaakt van ja. die onrust. Ja. Uh, dan denk ik dat jullie een, een hele goede taak uh, hier nog hebben ja. om, om dat over te dragen, dat gevoel van onrust. En uh, ja, dan moeten we toch die besluitvorming uh, beïnvloeden. Dat ja. uh, is niet anders. En wat ik zeg, na 65 jaar uh, dat die ladderwagen nodig is... ...zien nog geen reden waarom het niet nodig okay. zou zijn. Nou, ja. Tenzij alle omstandigheden veranderen, uh, zoals de burgemeester, zeg maar. Ja. Dat moeten we dan nog maar zien. Ja, maar goed, je kan niet okay. eerst de wagen weghalen en dan zeggen... De, het, gaat, ...het gaat veranderen. Je moet eerst veranderen... ...en daarna, als dat allemaal in orde is, ja. dan pas mag je hem weghalen. Ja. Goed, we moeten helaas afronden hier uh, okay. het programma beëindigen. Heel erg bedankt voor jullie komst en toelichting. Ja, en, uh, Heel veel En we horen nog van jullie denk ik. Hou jullie de hoogte. Oké, okay, bedankt. Uh, we zijn allemaal één. Toch? Tja, zeker zeker. Ja, zeker weten. Daar doen we het voor. En we zijn jullie al erg ja. okay. wel erg dankbaar. Goed. Uh, nog het einde van het programma bijna. Een aantal mededelingen uh. hebben we nog. Ja, we hebben of, ook met... een, uh, een mededeling uh, van iets wat niet doorgaat. Want we hebben vandaag natuurlijk de Solex race. En die is denk ik bij iedereen wel bekend. Maar die zou vooraf gaan... Dus van de, met de bakfietsrally. Ja. En die uh, is, is uitgesteld. Dat, want het slechte weer. Ja, er was dus gewoon een hele slechte weersverwachting. Dus die gaat nu door vandaag. Vanavond om uh, half zeven start de Solex race. De Holland Casino Solex race. Uh, ludieke race. De meeste zandvoortjes te scannen wel. Ja, ja. Uh, onze technicus. Roy doet ook mee. Uh, doet ook mee dus ja. mensen kom kijken. Want dat moet je zien. Uh, we hebben vandaag ook vanaf 11 uur tot 3 uur twee uh, ateliers die open zijn. Atelier Zand in Vuurboedstraat En atelier... Aquaba op het Schelpenplein. Daar kunt u naartoe en de kunst meemaken. Ja, en dan hebben we vandaag ook nog bij de uh, Spot, ook een, een, een strandtent, hebben we Surf Beach Film Festivals. En dat zijn allemaal uh, films die allemaal gaan over, over surfen, surfen, surfen en ja, alles. Dus uh, voor de echte liefhebbers, uh, vanaf 5 uur tot vanavond 11 uur. Morgen van 4 uur tot uh, 9 uur een wedstrijdje tussen Stones en Beatles fans in het het wapen van Zandvoort. Kom kijken, want door de bekende... ...Ruud Jansson is wordt daar gescheidsrechterd. Ja, en hebben we morgen hebben we... ...ook op uh, het muziekpavillon ...bij het Raadhuisplein... ...de band, en die begint om half twee... ...en die zal spelen tot vier uur. Ja, en ook morgen... ...kunnen we naar uh, drie evenementen... ...van uh, Zuid-Kennenland. Dat is om elf uur... ...bij uh, Parnassia... Uh, ...vissen, korvissen... ...met sleepnet vissen. Uh, om twaalf uur kunnen ja. we op Spinnen Safari. Ja. <laughs> en Ik zag hem. Ook diezelfde zondag om twee uur kunnen we een heide excursie in de Amsterdamse waterleiding duin maken. Dus Korting. eigenlijk weer heel veel uh, mooie heel, dingen in de natuur te doen ja. morgen. Goed, en dan uh, volgende Cicquie, week vrijdag. He, hebben we hebben nog morgen. Het circuit hebben we ook ja. nog morgen.